Hey. Ze doen dat opnieuw gemaakt. Wij ook wel. We geven vooral de omstelling van gisteren niet, hè? Dat mag ik nu nog wel even aan herinneren. Overigens wordt het, uh, het mannenkorps begeleid uh, deel 1. Uh, Theo Wijner, onze alle Theo je wel dat jullie er zijn met Theo. We zijn blij met je. Lieve mensen, hier is uh, het zandvoorts van het woord onder leiding van Arjen van Dijk en begeleid door Theo Wijner. Samen met Timothy nog twee los. Gaan we wat Fonaria leven en Timothy Probeer. Komen wij ons uh, piano spelen nu? Eerst uh, komt uh, Giselle Mansfelder. En daarna komt uh, Michael Grins. Uh, Giselle Mansfelder gaat uh, spelen in galop en alouette. We gaan van actieve in En daarna zullen we samen met een nummer spelen, dat is uh, op zondag. Die passen? En dat is een nummer, een uh, eigen nummer van uh, de Wikipediaanse. Maar eerst, uh, dus, zie je zelf. Daar gaan we weer spelen. Ik ben begonnen. Dames en heren, is die zelf er is. Ik weet zeker dat ze allebei tien jaar zijn. Dus ik vind het een knappe prestatie. Maar het is We gaan uh, drie liedjes zingen, het zijn twee uh, volkszingers en dan ook nog het uh, lindenband van Hans Schubert. Heel zonder nemen van Ed Bertijn. Bedankt, nou, het is zo mooi voor Thank yeah. you. Vrouwen de dames uh, weer gaan zitten. Maar ik ga eens voor de andere dames en heren. Dat is de laatste, laatste optreden voor de pauze. Het zijn uh, de beatpop De beatpop uh, met dirigent Arno Westerburg. Maar ik wil graag nog even noemen de begeleiding die zij bij zich hebben. Dat is de uh, Sander. De gitanist Robin en de pianiste Virginia. Waar is de Oh, Virginia, hallo. De laatste optreden voor de pauze, dus daar uh, niet optreden, dan kunt ja. u uh, achterin kijken om dan die gaan halen als u eruit staan. met Arno beste Ja, momenteel een pauze van ongeveer een half uur. En die gaan we vullen met André Rieu. En daarna weer terug bij het nieuwjaarsconcert.